Van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Dit is Helene Ekker met het NOS-journaal. Consumenten zijn deze maand minder somber over de economie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Daarmee komt het consumentenvertrouwen minder laag uit dan in juli. Over hun eigen financiële situatie zijn consumenten juist weer wat negatiever. En ook daalde de bereidheid om aankopen te doen. Er is opnieuw een lek ontdekt in een opslagtank bij de Japanse kerncentrale Fukushima. Volgens energiebedrijf Tepco is er daardoor minstens 300 ton uiterst radioactief water weggelekt. Functionarissen spreken van een niveau 1 incident. Het laagste niveau op de internationale schaal voor nucleaire gebeurtenissen.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 En in het Gelderse Appeltern zijn vanmorgen twee lichamen gevonden in een uitgebrande stakaravan. De brand werd rond zes uur ontdekt en woede op camping Moekemooren aan de Maas. Volgens de Gelderlander is de stakaravan van een echtpaar van rond de 60 jaar uit Elst. De politie kan nog niet bevestigen dat zij de slachtoffers zijn. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.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 Van onze weg genomen. Weet